Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Sudaan zijn tientallen burgers om het leven gebracht... door strijders van de RSF-militie. Dat gebeurde bij de inname van de stad El Fasher... melden activisten en het mensenrechtenbureau van de VN. De RSF-militie is al zo'n 2,5 jaar in oorlog met het regeringsleger. De RSF-strijders zeiden gisteren al dat ze El Fasher hadden veroverd... Inmiddels is ook op beelden te zien hoe vluchtende burgers door de RSF worden mishandeld, beschoten en uitgescholden. Rond deze tijd wordt het lichaam van een omgekomen gijzelaar in Gaza overgedragen aan Israël. Dat zegt een woordvoerder van Hamas. Meer informatie is nog niet bekend. De afgelopen dagen lag de overdracht van omgekomen gijzelaars stil. Hamas zei dat het hulp nodig heeft om de lichamen te... Een hoge Israëlische functionaris zei vanochtend dat Hamas meer zijn best kan doen... en dat Israël niet eindeloos geduld heeft. Tot nu toe zijn in totaal 15 van de 28 lichamen van gijzelaars overgedragen. In de zoektocht naar twee vermiste opvarenden in het westelijk havengebied in Amsterdam... is een lichaam gevonden. Volgens de politie is het lichaam gevonden bij de boot die gisteren zonk... na een aanvaring met een binnenvaartschip. Die boot werd eerder vandaag ontdekt. Israël accepteert geen Turkse soldaten voor de troepenmacht... die de vrede in Gaza moet bewaken. Dat zegt de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar. Volgens hem heeft de Turkse president Erdogan... zich meermaals negatief uitgelaten over zijn land. Sinds de oorlog in Gaza begon Erdogan Israël te beschuldigen van genocide... en premier Netanyahu vergeleek hem met Hitler. Saar zegt dat landen die troepen sturen... in ieder geval eerlijk moeten zijn richting Israël. Het weer. Vanavond af en toe een bui. Het is 8 tot 12 graden. Morgen vooral ochtends veel regen. Daarna vaker droog met zon. Het waait wel flink. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. I should plow the land and wait around for spring to come.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 18 oktober afgelopen week dat is mijn uh, verjaardag uh, dat was zaterdag het uh, geval toen heb ik hier met <coughs> ene Mick Boskamp het uh, programma Boskamp gedaan tenminste uh, uh, ik ben de ondersteunende persoon in dit hele verhaal want ja het uh, draait om uh, Mick natuurlijk en wat uh, krijg ik uh, vlak voor uh, de uitzending? Uh, ja, ik heb er nog uh, wat voor je. Uh, uh, dat is een stoel en die komt bij Pension Housam C. Wie kwam daarmee? Deze man, uh, Ruud Hameling. En die zei van, uh, als je hem wil hebben, uh, dan uh, mag je me. Mag je me uh, nou, ik zeg prima, uh, zet hem maar neer. En het, uh, het, het mooie ervan is dat, uh, dat ik vandaag ook jarig ben. Dus het was een, uh, een soort moment van verjaarskadeau. En ik denk, ja, dan moet ik toch ook iets terug doen. En ik kijk zo naar het weer... En op het moment dat ik het antwoord geappt heb, ziet hij dat ook dat ik, het, dat, dat, hij, dat ik hem dat appje gestuurd heb. En ik denk, ja, maar op deze stormachtige achtergaan, want draai ik dus nu springwilde Return. En dat heb ik dus bij deze gedaan, want die lente, jongens, die komt gewoon weer terug. En dat zal even nog een tijdje moeten duren, maar we moeten ons even door de winter en de herfst heen... Jassen. Dus dat is uh, een beetje de reden waarom ik hem even laat horen. Um, goed, dat uh, is meteen het begin van uur nummer 2. En uh, iedereen denkt, ga je Hunk draaien? Dat uh, past toch niet een beetje in deze atypische alternatieve femme van vanavond? Nou, uh, Hunk maakt ook hele rustige nummers. Bijvoorbeeld dit, Gold Dish. zijn van die bijzondere momenten die plaatsvinden in de studio zoals deze. Want dit is een live opname uit ons eigen programma geweest. Lavender en Camomile van uh, Nina Lin En de viool die uh, hoorden, dat was Hesel Moeselaar. En dat verhaal dat heb ik al meerdere malen verteld... Hessel begon tussen 8 en 9 deze bijzondere 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf in september. Want dat, daar praten we over. Het was de laatste donderdag van die maand. En Nina die zou dan later komen want die stond een beetje vast in het verkeer. En dat had dus weer te maken met een festival wat nog in oktober moest plaatsvinden. Dat is inmiddels al geweest. Uh, zodoende kwam Nina binnen en die zag uh, die uh, ja, Hesel Moeslaar aan het werk. Met bijvoorbeeld ook die viool. En die dacht, hey, misschien kan ik dat vragen aan hem. Of die, die partij uh, op uh, dit nummer zou kunnen meespelen. Waarop Hessel ook instemde. En daar hadden wij dus ineens een extra clip uit weten te halen. En dat is dit verhaal geworden. Lavender en Camer van van uh, Niederlin samen met... Hessel Moesla. Nou, ik heb het over die uitzending. Dan moeten we ook Hessel zelf laten horen. En dit is van de EP die hij eerder al heeft uitgebracht. Drifting Echoes. En dan wel het titelnummer. Met Memorize. En ja, daarvoor hoorde je trouwens Hessel Moeselaar... met een eigen opname van Drifting Ego's. En over Noewels, want je hoorde heel duidelijk het stemgeluid van Elsen van de Greft. En dat is een samenwerking. Ja, de naam Noewels verraadt het al met Nuland. En over Nuland gesproken, zo spreek je hem nooit... En nu is het, uh, nou, ik geloof dat er zes of zeven weken tussen zitten. En Alex heb ik opnieuw aan de telefoon. Hallo Alex. Ja, het is nog wat, hè? <laughs> ja, maar ja, je, doet, je ja. doet het zelf. Uh, ja. Want uh, ja, jij bent zo productief uh, dat we het uh, bijna als radiomakers niet meer bij kunnen benen. In, in ieder geval. Ja, nee, nee, ik kan het zelf soms ook niet bijhouden. <laughs> Van waar uh, deze productiviteit allemaal? Want uh, we hebben ook nog een slide en daar had je ook al nog iets uh, uitgebracht. Zo komen we een tijdje terug, maar. Uh... Ja, zo, da daar zijn we nog niet zo eens zo heel uh, actief mee, of tenminste ja. productief mee. Hebben we hebben we drie singles uitgebracht het afgelopen half jaar, denk ik. Ja. Zo'n beetje. Dus dat is nog te maal op stukken. Ja. Maar uh, ja, waar komt het vandaan? Ik heb geen idee. Wist ik het jou of ik ik het rustig geraam? Maar dat, uh, ja. dat zit er niet in. Nee, <lacht> maar goed. <lacht> um, <lacht> ja, we hebben. <lacht> <lacht> Sorry alle aanleiding om met je te praten. Want, uh, ja, want er staat ook weer een nieuwe single op het programma. Die komt morgen uit. Louder than the Pain. Zeg ik het goed? Ja, ja, ja. Dat zeker. Ja, uh, voordat we het uh, daarover hebben... Uh, ga, ga je ook nog iets uh, doen. Want het vormt ook nog een onderdeel van het album. Gaan we het ook zo nog over hebben. Maar eerst, uh, jullie gaan ook optreden. Ja, met de nieuwe landslide gaan wij... Uh zaterdag optreden in, uh, in, in, mijn, uh, in mijn hometown in, uh, in Harlingen. Uh, mm -hmm. Spelen we in, uh, in het Brouwdok. Een heel uh, gezellige brouwerij Annex uh, uh, ja, café of uh, ja, hoe moet ik noemen. Zoiets. En ja. uh, zaal. En uh, daar spelen we samen met uh, de band van Else. Something Else. Ja. En uh, ik zal daar ook samen met Else iets een uh, tipje van de sluier van uh, Newels van uh, laten laten horen. Dus uh, dat, is wel, uh, dat is wel spannend, wel leuk. Ja, uh, want, uh, want jullie uh, sturen de tracks over en weer naar elkaar toe. En ja. uh, dat heb je bij de vorige keer heb je dat uitgelegd hoe dat, uh, hoe dat werkte. Dus, uh, en dat wordt dus nu, uh, komende zaterdag, gaan mensen dat ook nog live ervaren dan? Ja. Klopt zeker. Ja, dat, nou, dat zal nog wel uh, uh, redelijk bescheiden blijven. Mm -hmm. uh, want uh, 12 december gaan we uh, ons uh, album uh, echt presenteren. Mm -hmm. uh, hebben we ook een, uh, een gelegenheids uh, liveband voor samengesteld. Dus uh, dat is allemaal ook wel hartstikke spannend. Dus, maar we gaan eigenlijk zaterdag een tipje van de sluier oplichten. Ja, uh, dus, om de mensen een beetje een teaser zeg maar. Ja, het wordt, dan wordt het uh, des te meer reden om naar Brouwersdok in Harlingen te gaan, denk ik. Ja, zeker, ja, Brouwdok. Ja, ja Brouwersdok, sorry. Ja, ja, nee, maakt niet uit. Het is sowieso een hartstikke leuke gelegenheid. Het is uh, de enige buitendijkse brouwerij in het land, uh, schijnt het. Mm -hmm. uh, en uh, lekkere biertjes en uh, goede muziek, dus uh, alle aanleidingen, zou ik zeggen. Ja. En dan is er natuurlijk, uh, natuurlijk jijzelf. Want uh, we hadden uh, niet zo lang geleden 1963. Voordat, uh, voordat we het uh, weer even inleiden naar die nieuwe single toe. Uh, 1963, uh, wat is nou zo bepalend geweest voor jou om dat jaar eruit te lichten en daar een liedje over te schrijven. Ja, dan wil je natuurlijk gewoon horen... dat dat mijn geboortejaar is. Ja, dat ja. dacht ik al. Ik denk het <lacht> het en dat is ook zo. Ja. <lacht> dus uh, ja, daar kan ik niks aan veranderen. Dat, uh, dat is wat het is. Ja. En, uh, maar hè, als je even inzoomt op dat jaar... Hm. ook wel een heel bijzonder jaar. Hè? De, uh, de, uh, de moord op Kennedy... en uh, de, de, de, de rassenonlusten en van alles. Mogen we, de Beatles die opkomen... Uh, nou, een heel boelig jaar eigenlijk. En, ja. en dan word ik ook nog geboren. Dus ja. Dan, uh, en, ja, en, en, en een... Uh, tegelijk. En, een illustre, <laughs> en een illustre iconische LST tocht ook in 1963. Oh, ja, ja, ja, ja, daar de, had je het de, ook over. Dus, de, dus de, ja, ja, ja klopt. Die, die, die zinsneden die zit er wel degelijk in. Dus, uh, ja, nee, zit dus, heb je helemaal gelijk in. Ja. Ja. Je zou hem bijna vergeten, maar ik ken, uh, ken de klassiekers in dat opzicht. Nee, klopt. Ja, klopt. Um, ja. dan Louder than the Pain. Dat is de single die morgen gaat, uh, gaat uitkomen. Ja. Um, eerst, Kom, zit er, zit er een... Er vraag waar het over gaat, ja, ja. Nou, dat ga ik wel, maar eerst, eerst even vragen, zit er ook een clip bij? Er zit een clip bij, die is te vinden op, uh, op YouTube, op, uh, op het kanaal waar ik al mijn, uh, mijn uh, video's deel. Dus uh, daar ja, kun je wel vinden via de socials en via... Uh, de websites uh, staan er altijd wel links naartoe, dus uh, ja, dan kom je alle, alle oude clipjes ook tegen en ook deze, ja. want daar moet wel weer een clip bij natuurlijk. Ja, uh, ben, ben jij uh, best wel uh, bedreven in het maken van clips? Ja, dat, dat, kan, dat, dat laat ik aan een ander om daarover te oordelen, maar... Ik heb er wel heel veel plezier in om ze te maken, laat ik het zo zeggen. Dus, ja, uh, dat, dat bedoel dat... ik eigenlijk ook. Dus, ja. <laughs> ja. Uh, ja, of dat geslaagd is, ja, dat, dat is natuurlijk aan de kijker. Maar ik vind het zelf uh, uh, heel vaak best wel, uh, wel leuk uh, gelukt. Dus ook dit keer uh, ja. uh, uh, was ik daar wel tevreden over. Dan komt toch die gevaarlijke vraag. Waar gaat het liedje over? Poeh, ja. <laughs> ja, ik vind, het, ik vind dat bij dit nummer zo moeilijk. Ik heb mij zelf ook voorgenomen bij dit nummer echt niet... Uh, een tipje van de sluier. Het is ook een beetje een, uh, een mengelmoesje met van alles en uh, allerlei uh, uh, gedachten en wilde uh, uh, ...dingen en uh, ik, ik vind het ook wel mooi om, uh, om te horen van mensen wat zij daarin horen. En, ja. Uh, ja, ik vind dat sommige nummers, 1963 is natuurlijk heel duidelijk. En, en, en, en zo heb je natuurlijk heel veel nummers. Ik uh, zeg maar wat beat de klok gaat natuurlijk heel duidelijk over de tijd die we mm -hmm. en ja. Zo zijn heel veel nummers heel duidelijk uh, te herleiden. Ja. Maar bij dit nummer, nou, misschien weet ik het zelf ook niet heel goed. Hè. Het zijn zwaar uh, ...indrukken, uh, uh, uh, uh, dingen die je meemaakt... Uh, ...dus ik, ik, ik, ik laat het een beetje aan de luisteraar. Ja. Maar wat ik wel uh, kan vertellen bij dit nummer... ...ik heb jou ook uh, gevraagd uh, hè, wat jij ervan vond... Nou, toen, ...toen had je hem nog niet beluisterd... Uh, ...inmiddels wel, uh, denk ik. Ja. Uh, uh, hij, ik vind hem wat atypisch uh, voor mijn muziek. Hij is uh, vrij stevig... Uh, ...het fladdert uh, nou ja, alle kanten op... Uh, ik vind hem wel heel, heel erg geslaagd, moet ik zelf zeggen. Ja, ja. Uh, en hij vormt ook een onderdeel van het album. wat nog uit moet gaan komen? Uh, nee, hij staat op, uh, op uh, Driftwood Diaries uh, nummer 2. Oh? Uh, de dubbelalbum de, de, de, de album uh, nummer 10, wat in, uh, denk ik, anderhalf maand geleden zoiets, of ruim een maand geleden. Is verschenen, daar staat hij op. Oh, oh, oh. Oh. Ja ja. Zie je? Kijk, <laughs> dat hele album heb ik uh, gewoon niet. Ja, kijk. Uh, oh. de... Dus ja, nou, ja dan komt er eentje jouw kant op. Uh, ja, dat lijkt, me, uh, dat lijkt me wel duidelijk. Ja, want, dat is wel uh, want, geregeld. Ja, want anders nee. dan, uh, ja. Moet, moet ik alleen even buiten de uitzending om. wel de, het nieuwe adres doorgeven. Dat je het oh. niet naar dat oude adres stuurt. Ja, hè, want, ja dan gaat iemand anders dan mij aan Ja, de, ja dat, dat willen we natuurlijk ook niet. Nee. Uh, goed, dat, dat is. Dus het staat dan op een dubbel album. Dat, uh, ja, dat, ja, op, uh, op uh, Drift Diaries, uh, part 2 in dit geval, ja. is het de opener. Um, dan is er natuurlijk nog die afsluitende vraag, waar is Nuland te, te vinden? We hebben het al meerdere malen, maar we kunnen het nooit uh, genoeg onderstrepen, zeg ik dan altijd, van waar is hij te vinden? Ja, nou, sowieso op, uh, op de socials, dus op Facebook en Instagram, uh, um, daarin zie je ook wel links naar Nuland, want dat is natuurlijk ook uh, best wel heel uh, actief momenteel met, met nummers en met clips en het album wat er aankomt. Uh, en verder heb ik de website uh, nieuwlandmusic.net uh, daar kan je ook uh, het een en ander vinden, dus uh, dat moet altijd lukken Just have to listen to all that they tell you.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 This is what- call Elkaar, namelijk uh, Nuland met Louder Than The Pain. Die is dus al uitgebracht. En ik was in de veronderstelling dat er nog iets van een album zou komen. Maar uh, die single die staat daar dus op. En dit is nog nergens te horen. Want uh, ja, dat heeft uh, zij uh, gespeeld. Tenzij je uh, waarschijnlijk volgens mij ook nog een uitzending van uh, Podium 107.1 terug gaat luisteren. Wat Sjoe in, uh, ook ingezeten heeft. Dat was volgens mij afgelopen zomer. En in september is zij hier geweest. Samen met Meses. En uh, die heb je ook uh, kunnen horen met uh, From Now On. En dat is waarom ik uh, doel... Uh, dat zij waarschijnlijk... dit nummer ook in die uitzending heeft laten horen... bij uh, de collega's van RPL Woede. En ja, wat uh, kunnen we erover zeggen? Uh, Sjoel is uh, een dame die uh, toch ook op latere leeftijd... gewoon goeie door timmerende songs kan maken. En dat bewijzen we bijvoorbeeld met dit nummer. En uh, Sue is ook uh, uh, geen onbekende in de Utrechtse muziekscene. Nee, sterker nog, want uh, er is zelfs een opname met, uh, met haar, dat ze te gast is bij Veli FM. En wie is de gitarist van dienst? Johan Fransen. Ja, die kennen we nog bij Van Pickeren. Ja, dat is de andere kant van het verhaal. Maar die is toen gewoon uh, meegegaan en uh, daar zijn ze gewoon met z'n tweeën geweest. Dus uh, in die zin is deze Shoe uh, helemaal geen onbekende in Utrecht. Over Mees is gesproken, want die uh, doet mee aan de pofronde... en hij zal ook uh, de komende tijd nog wel te zien zijn... Maar hij heeft ook nog een single uitgebracht. En die single ga je nu horen, dat nummer dat heet Low Fire. About. Right, we were wrong, we burned too strong Steering yeah. So ben ik met de muziek van Alexandra Jolanda Plug in aanraking gekomen. Niet door de snor Johan Terksen. Nee, dat is gewoon een redacteur geweest bij 3 voor 12 Noord-Holland. Namelijk Irma van der Lubber. Die heeft een verslag ooit geschreven. En toen was mijn nieuwsgierigheid gewekt wie dat nou is. En vervolgens ben ik de muziek af gaan luisteren. Ja, en dan denk ik zo, deze dame heeft best nog wel wat te vertellen. Uh, bovendien, ze komt uit Katwijk aan zee... maar ik vind het, uh, toch wel een beetje geschrokken... van een uh, verhaal wat ze eerder heeft gedeeld. En dat heb ik hier van iemand gezien. Een vaste luisteraar van dit uh, programma, dat is Boukje. Die, uh, die had iets gedeeld over uh, Alexandra Jolande Plug. En dat gaat met name over haar helft. Klaas Kuyt, uh, beter bekend als Klaas Wildgrove. Uh, want ze hebben al hun uh, aankomende optredens moeten stoppen uh, tot en met december 2025. En dat heeft alles te maken met Klaas. Uh, want hij uh, heeft al sinds zijn 21ste uh, diabetes. Maar het is zo erg geworden dat hij nu uh, aan de nierdialyse zit. En de vraag uh, van uh, Alexandra uh, ja, is min of meer... als er mensen zijn die iets voor Klaas kunnen betekenen... dan is het eigenlijk maar één ding. Uh, zou je misschien een nier willen doneren? Dus dat hele verhaal is 555 keer gedeeld op Facebook... Dan is het nog ergens goed voor. Uh, dus big tech bozo's uh, eat your heart out. Want daar is het eigenlijk dan voor bedoeld. Denk ik dan. Uh, want je kunt beter een uh, mens uh, wat, wat doen. En in die zin uh, heb ik ook dit nummer gedraaid uh, van uh, AJ Plug. Zoals ze uh, echt heet. Uh, en waar ze mee ook optreedt. En dat nummer dat heet Hold Me. Daarvoor hoorde je trouwens Macy's met Low Fire. Dan weer terug naar het programma van een paar weken terug. Toen hadden we ene Jozef in de studio. En dat nummer dat heet... I could still love you in my dreams. En dat was toen untitled. Hashtag man. Maar wij hadden bedacht, of beter gezegd ik... dat I could still love you in my dreams... toch wel de meest repeterende zin was... in het stukje muziek. Eigen opname. Hardly believe you were gone Gone to somewhere I can't reach Cause I don't believe No, I don't believe in heaven You've always had so much to say About the dead and this day to one of us back out and unknowing to your death. You came by yesterday evening and you asked if you could stay the night. I'm next to you. I'm next to, you. I'm next to you. Ja, wie is die Jozef? Nou, uh, dat is heel simpel. Uh, daar kan ik ook nog wel wat over vertellen. Ik heb hem <coughs> gespot dankzij... Een uh, collega die ik dan weer spreek binnen de 3 voor 12 Noord-Holland uh, burelen, Want zo werkt dat dan. Uh, en dat is Sander Zwikker. En Sander Zwikker is een van de programmeurs van Uit je Bak in Kastrikum. En in juli, eind juli van dit jaar. Hadden ze dus uit je bak. En daar speelde ook Jules Willems. Die kennen wij ook. Want die uh, heeft daar uh, ook opgetreden. En Sander zei... Ja, dat uh, is dankzij jou gebeurd dat wij aan uh, Jules zijn gekomen. Maar hij zegt... Je moet ook naar Jozef gaan kijken. Want dat is misschien wat voor jou. En zo geschiedde. En ik heb even met, uh, met de, de werkelijke man achter Jozef gezeten praten. Dat is Thijs van Dam. En die zegt... Well, nou Ik heb er wel oren aan om bij ons, bij ons uh, te komen spelen.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 A heart would love and care about